Joris Stubenitski met het NOS-Journaal. De vrachtwagenchauffeur die gisteravond is opgepakt op verdenking van het aanrijden van een demonstrant, is een man van 56 uit het Brabantse Dongen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Luik bevestigd. De demonstrant van 50 deed mee aan een gele hesjesprotest in Vizé en kwam bij de aanrijding om. De vrachtwagenchauffeur zit vast in Nederland. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. Als hij daarmee instemt, kan hij in de loop van de week naar België worden gebracht. Zo niet, dan moet de rechter erover beslissen en duurt het langer. In Parijs is een vierde lichaam gevonden na een explosie gisteren in een bakkerij. Het gaat waarschijnlijk om een jonge vrouw, een bewoner van het pand waar de ontploffing was. Hulpverleners hadden vanochtend met honden de zoektocht naar haar in het puin hervat. De explosie verwoestte een bakkerij in het centrum van Parijs. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak.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 Bij koffieshop Smoke Palace in Amsterdam is vannacht een ontploffing geweest. Bij de explosie liep de buitenkant van het pand schade op. De politie gaat ervan uit dat die is veroorzaakt door een explosief. De politie is op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij de ontploffing. Kort na de explosie is hij weggerend. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien. Het is zo'n 9 graden en het kan ook flink waaien. Morgen soms wat zon en wat regen. In het noorden kans op hagel en natte sneeuw.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 Kijk op Mentelschap.nl. Dames ja, en heren, de... goedemiddag. Hartelijk welkom op het NINASOCZEK 2019. Die... Een bijzondere welkom voor de heer Meijer, het burgemeester en alle genoemden de eerste en tweede rij. En naast de stichting mag dus van. een liefdevol en warm. En bovenal een zeer gezond het In deze muziek, de zeg maar, de aard en dom, hebben wij vanmiddag twee maaltjes en van 185 zangers. Zangers en zangeressen. Deze toppers gaan u vanmiddag een hele mooie muzikale middel bezorgen. Een feestje voor Zandvoortus, door Zandvoortus. Voordat we gaan beginnen, denk ik even aan uw telefoon en dan word je gebeld en dan moet je zeggen waar je zit en dan zeg je, ik zit bij de toprusschade en dan ga je een gezoek en... En, en, uh, en dat gaat om een apparaatiseren ik zou willen apparaatiseren als je voortwint, aan het einde van de kop en dat is allemaal Dit alles onder de leiding van Hetty Curgus en met muzikale begeleiding van Alma's. Dames en heren, het aan. De is niet meer weg te nemen uit de Santos gemeenschap. Een koor dat bekend staat en zijn bekendheid lijkt wat ver over de oorlogsmensen. Een koor dat er zijn vele werk ...van diverse evenementen en onlangs nog op de Vlaanderse buis bij een programma Max en de letter van het Santos Sportstuk betoond. Vandaag gaan zij zien ...voor hun volhuurd getrouwde omgeving. Kanten, de jean zien... van Pabé, vervolgd door I Dream the Dream uit de Lennis-Kaal. Dames en heren, droom met de voorzitters van het Zandvoorsparakkoord onder leiding van gastinitiën de Minuska Sas en onder, via, onder de behandeling van het, onder de leiding van de Koek van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 Hulpverleners hadden vanochtend met honden de zoektocht naar haar in het puin hervat. De explosie verwoestte een bakkerij in het centrum van Parijs. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak. De politie heeft gisteravond na een steekpartij in het centrum van Tilburg... zo'n 60 mensen ingesloten in een filiaal van McDonald's. De verdachten waren het fastfoodrestaurant ingevlucht. Een jongen van 18 uit Tilburg raakte gewond bij het steekincident. en moest met een ambulance naar het ziekenhuis...